De politie zette de omgeving af en riep de hulp in van de FBI. Bij het huis hing een vreemde geur en op de achterdeur zat bloed... maar er werden geen lijken gevonden. De bewoners waren op het moment van het onderzoek niet thuis. Ze vertelden tegen een Texaanse krant dat het bloed op de deur... afkomstig was van een man die in een dronken bui zelfmoord wilde plegen. De Spaanse schrijver Jorge Semproen is overleden. Het eerste deel van zijn leven stond in het teken van de politieke strijd. Semproen zat in het verzet en belandde in het concentratiekamp Boegenwald. En streed na de oorlog tegen het Franco-regime. Zijn debuut, De Grote Reis, verscheen pas toen Semproen al bijna veertig was. Een ander bekend werk is Wat een Mooie Zondag. Veel van zijn werk is autobiografisch, daarnaast heeft hij ook filmscripts. Van 1988 tot 1991 was hij minister van Cultuur van Spanje. Gorgens en is 87 jaar geworden. Dan het weer nog: vannacht bewolkt en regenachtig. Overdag vanuit het zuidwesten droger. In de middag breekt af en toe de zon even door. Het wordt 16 graden aan zee, tot 19 in het binnenland. Tot zover dit NOS-journaal. Dan verkeersinformatie: twee afzettingen door wegwerkzaamheden. De A4 Delft richting Amsterdam is dicht tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt De Nieuwe Meer. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom dicht tussen knooppunt Vaanplein en afrit Oud beierland En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. WNL. Al wakker Nederland met Bastiaan Nachtegaal en Camran Oula. Goedemorgen. Het is woensdag 8 juni 2 minuten over vier. en dit wordt de dag dat het Haagse openbaar vervoer ligt. Uruguay revanche wil nemen op het Nederlandse elftal en dit wordt de dag dat Vereniging Eigen Huis foto's van inbrekers online zet. U luistert naar Nu Al wakker Nederland. Voor iedereen die nu al wakker is, wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. En dit u hoort u welke fanatieke alcoholgebruikers een donordag organiseren. Vertelt een onderzoeker over depressies en praat we over een Nederlandse voetbalclub die wellicht volgende week, eh, volgende week de kvb licentie kwijtraakt. Maar we beginnen zoals gewoonlijk met de kranten van vandaag. De kogel schampte mijn ballen. Dat is een van de koppen in de gratis krant Spits vandaag. Het verhaal gaat over de gevreesde Turken van Beverwijk die de cocaïnehandel in die plaats volledig in handen hebben en concurrenten desnoods neerschieten. Vijf Turken staan nu voor de rechter, maar volgens bronnen van Spits bestaat de groep uit zeker 30 tot 40 man. De politie heeft niet genoeg mankracht om de anderen ook aan te pakken, zo zeggen de agenten zelf. In dezelfde krant schelden Nederlandse tuinders hun frustratie over de komkommercrisis van zich af. Uit angst voor de EHEC-bacterie koopt niemand meer komkommers. En daardoor blanden uitstekende komkommers op de composthoop of in dierenvoer. Schandalig, vindt de LTO, want de opmars van de EHEC-bacterie is op geen enkele manier te wijten aan groenten.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 Niet voor herhaling vatbaar, dus, vinden de ondernemers. Tot slot ook goed nieuws voor mannen die van hun vrouwen willen. D66 wil namelijk van de partneralimentatie af. Dat is een regeling van heel lang geleden... toen vrouwen nog braaf fulltime voor de kinderen zorgden. Bij een scheiding moest de meest verdiende partner... daarom geld betalen aan de andere partner. En volgens D66 is dat nu volledig uit de tijd. Vrouwen moeten voor zichzelf zorgen, zegt Kamerlid Pia Dijkstra. De partneralimentatie zal, als het aan haar ligt... niet langer dan vier jaar duren. En tot zover een overzicht van de kranten van vandaag. Het is vijf minuten over vier en elke dag is wel een dag van iets. Zo is dat de dag van de leraar, de dag van de secretaresse, de dag van de vrolijkheid en de dag van de dialoog. En vandaag is er ook een dag van namelijk de Major Bosharddag. Het is een in initiatief van Christian Haukes van de Stichting Nederland Positief. Goedemorgen, meneer Haukes. Ja, een positieve goedemorgen. De Major Bosharddag. U recruteert voor het leggende huis? Uh, nou. Kijk, ik heb uh, altijd heel veel sympathie gehad voor Major Boshart. En uh, destijds, toen zij nog leefde, heb ik uh, gedacht van God, uh, het zou goed zijn dat de jonge generatie haar ook nog kent. En uh, dat is de reden dat wij de Major Bosward dag in het leven hebben geroepen. Stelde een van de jonge luisteraars, die luistert nu, um, wie was Major Bosward? Uh, Major Boshart was eigenlijk het toonbeeld van alles wat met goede doelen te maken heeft. Uh, zeker in Nederland, ze werd ook het, uh, ja, de Nederlandse moeder Theresa genoemd al. Hoewel ze daar zelf uh, anders over dacht. Maar dat is wel een vrouw die, uh, die zich haar hele leven lang heeft ingezet. voor uh, ja, de, de, de ook wat minder in de, in de samenleving. En uh, ja, eigenlijk is zij altijd het symbool geweest. Uh, voor alles wat met goede doelen in Nederland te maken heeft. En heeft u haar zelf ooit ontmoet? Ja, ik heb haar uh, zeker uh, bij leven nog ontmoet. En. Uh, ook toen zij nog leefde heb ik ook gevraagd, uh, Major zou u het uh, ook goed vinden dat, uh, dat wij een, uh, een onderscheiding naar u vernoemen en uh, nou ja goed dat werd dan op een gegeven moment de Major boswaard prijs en die werd uh, op een gegeven moment uh, na haar dood ook uitgereikt op de Major Bosshard-dag. Uh, dus die wordt uh, vandaag ook weer uitgereikt. Dat was. Uh, eh, altijd de bedoeling, maar wij eh, eh, hebben met die traditie moeten breken omdat eh, om organisatorische redenen, eh, eh, ja, eh, 8 juni eh, eh, ja, op, op een eh, ja niet altijd op een, een, een weekenddag eh, valt. En, eh, Waarom is juni dat... eigenlijk? Wat is daar dan... nou? 8 juni, 8 juni is haar geboortedag. En uh, vorig jaar is de, de onderscheiding naar uh, prinses Laurentien gegaan. Nou, die, die, uh, die prijs is toen niet op uh, 8 juni uitgereikt, maar op een andere dag. Omdat dat uh, te maken had met een, uh, een evenement... wat uh, samenviel met een, uh, een, een organisatie van het leger zelfs. Dus vandaar dat we dat hebben gecombineerd. En, uh, ja. Sindsdien wordt het niet meer op haar dag georganiseerd... maar staan we wel op haar dag stil bij het werk wat zij uh, bij Leven heeft gedaan. Aan wie wordt de prijs eigenlijk uitgereikt? Wat voor mensen kwamen daarvoor in aanmerking? Uh, nou, de intentie was altijd uh, om die prijs uh, naar uh, bekende uh, uh, uh, goede doelen te laten gaan... en ook naar uh, personen die als ambassadeur of ambassadrice aan een goed doel zijn verbonden. Dus in de loop der tijd uh, hebben we van uh, de, de Voedselbank tot uh, Erika Terfstra... tot uh, uh, nou, vorig jaar Prinses Laurentien gekregen wie wordt er dit jaar? Zijn er genomineerden? Uh, dus ik, ik weet inderdaad wie hem dit jaar krijgt. Ik zit in de jury en ja, ik, ik had het graag vandaag willen, willen vertellen. Maar ik ben bang dat, het nog niet, dat we dat toch nog even tot 18 juni moeten. Wordt het een uh, organisatie of een persoon? Nee, het wordt, dit jaar wordt het een, een persoon. Terwijl die vorig jaar naar een, zowel de, de voedselbank ging als naar Prinses Laurentien. Maar dit jaar heeft de jury besloten om hem naar één persoon te doen. Tot slot, het is vandaag major Boshard Gaat er nog iets bijzonders gebeuren? Nou, in dat opzicht dat, uh, dat we de dag nu uh, heel vroeg beginnen met jullie, en ik denk ook dat uh, op die manier uh, de major weer heel erg wordt geëerd en in de schijnwerpers komt. Uh, en dat is vrij uniek, want normaal gesproken uh, wordt daar pas later op de dag aandacht aan besteed, maar in, uh, in de vroege ochtend uh, ik denk ik dat het heel symbolisch is dat we de dag nu beginnen met. Ja, uh, nou we beginnen. Ja. We beginnen deze dag ook graag met, uh, met, met jullie, met Major Boshart... want dat is vandaag de Major Boshart-dag. En wie winnen gaat worden van die Major Boshart-prijs... dat is nog even afwachten, dat weten we pas op 18 juni. Dankjewel, initiatiefnemer Christian Haukes. Hartelijk. We gaan het zo hebben over de organen van studenten... want wat moeten ze er eigenlijk mee? Nou, als ze sterven kunnen ze bijvoorbeeld afstaan... voor mensen die uh, ze nog nodig hebben. Daar kunnen levens mee gered worden. Dat allemaal straks, maar eerst muziek van Steelers Wheel. Stuck in the middle with you, op Radio 1.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 It is real, met Stuck in the Middle with You op Radio 1. Het is 12 over 4. Nu al wakker in Nederland. En wie aan studenten denkt, ziet al snel dronken doorzakkers voor zich. Al die alcohol is niet best voor de lever. Toch haalt de Groningse studentenvereniging Albertus Magnus een donordag. Het doel, orgaandonoren werven onder studenten. Annelies Valk is viceprezes van Albertus Magnus. Annelies, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zetten vandaag uh, uh, zeker vooral in op hart, longen en alflesklier, want die levers die zijn niks meer waard. Nou, we zitten vooral in op alle organen van de studenten in heel Groningen. En uh, ja, we kunnen de mensen van de donorstichting kunnen te zijn de tijd uh, ook kijken welke het uh, nog het meeste nut hebben om te gebruiken om uh, andere levens te redden. En waar is die donordag voor? Want iedereen krijgt toch gewoon zo'n formulier op zijn achttiende. Uh, ja, maar het, uh, we hebben het vooral georganiseerd omdat we door hebben dat uh, Groningse studenten, misschien wel de studenten in het algemeen met sommige dingen uh, een beetje lui is. En uh, vaak formulieren op de kamer hebben liggen of uh, een keer het formulier in de hand hebben gehad... maar nog niet de moeite hebben genomen om het in te vullen. En wij willen het uh, met de donordag wat laagdrempeliger maken om uh, de donorformulieren in te vullen. En uh, het bewustzijn uh, onder de studenten vergroten voor het donorschap. En uh, met een leuke dag proberen heel veel studenten naar de vereniging te krijgen... en uh, ze bewust te maken van het donorschap. Maar we hebben al tv-campagnes, uh, spotjes. BNN heeft die grote Donorshow gehouden. Dat hielp onder ja. maar een klein beetje. Een paar donoren erbij. Waarom wordt dit wel een succes? Uh, dit wordt wel een succes omdat mensen, naar, uh, voor onze eigen leden, wordt het denk ik een succes omdat ze in een natuurlijke omgeving zijn. En uh, is dat ze gewoon even een middagje naar de sociëteit komen en het. Uh, daar er dan mensen van de Donorstichting zijn, is dat het dan makkelijker voor ze wordt om uh, het formulier in te vullen. En verder wordt het voor de uh, andere studenten in Groningen, denk ik, uh, de eerste keer dat er in Groningen echt iets georganiseerd wordt uh, voor donorschap. We hebben nog niet eerder zulke initiatieven gehad die echt persoonlijk uh, gericht aan de studenten van Groningen zijn. Dus uh, ik hoop dat er veel mensen op ze afkomen. Ben je zelf al donor? Nee, ik ben een van de studenten die... Uh, lui was om het uh, formulier in te vullen en op te sturen. Dus uh, ik ben vandaag hopelijk de eerste die donor wordt De uh, Hopelijk doen. of zeker? Dat kunnen we al nee, afspreken. Zeker weten. zeker weten, maar hopelijk de eerste. Okay. Nee, ik word vandaag zeker donor. Oké, okay, je wordt vandaag donor. Hoe ziet de dag er verder uit? Wat gaat allemaal gebeuren? Uh, het begint om 12 uur s middags en uh, dan zullen er vrijwilligers van de Donorstichting aanwezig zijn. We doen het in samenwerking met de Donorstichting. En um, de hele dag uh, zullen we ook uh, DJ's en live muziek hebben. Dus we hopen ook dat het weer een beetje mee zit, dat we buiten kunnen zitten. En um, verder hebben we vanavond uh, nog een diner waar uh, nou, je ook nog donor kan worden. En dan uh, sluiten we de dag af met uh, een feest uh, waarop we donor kebab verkopen. Dus uh, zo proberen we het een beetje stijl af te sluiten vanavond. Een ja, erg student die koos. Ja, nee, en, ja. En wat is het doel? Hoeveel inschrijvingen hoop je aan het eind van de dag te hebben? Nou, we hebben in eerste instantie honderd uh, gratis t-shirts voor uh, de eerste honderd mensen die donor worden vandaag. Dus ik hoop sowieso dat ik die allemaal uit kan delen en alles wat er bovenop komt uh, lijkt me een goede bonus. Maar... Ik ben blij met iedereen die donor wordt vandaag en nou, uh, dat er uh, over een lange tijd misschien nog wat levens mee gered kunnen worden. Nou, Fantastisch dat een als Albertus Magnus zich inzet voor donor. Uh, volgend jaar, wat wordt het dan? Een andere actie? Nou ja, wie weet. We gaan even kijken wat voor succes het wordt en uh, hoeveel mensen zich gaan registreren. Maar het lijkt me zeker iets om in de toekomst mee door te gaan. Wellicht iets met SOA's. Onder studenten zijn er onwijs veel mensen met SOA. Ja, ja dat is misschien zijn, inderdaad. toch ja. Voor de tip. ja, nou graag gedaan. Vanuit een normale donor door naar de zaad-donor. Wellicht is ja. dat een idee volgend jaar. Wie weet inderdaad. De Donordag is vandaag vanaf 12 uur bij de studentenvereniging Albertus Magnus in Groningen. Annelies Valk, de vice Dankjewel. Dank u wel. Dank u wel. Dan heel wat anders. Wij Nederlanders zijn een gelukkig volkje. Natuurlijk zijn er wel wat droeftoeters en sipneuzen, maar 90% van de mensen zegt gelukkig te zijn. Voor Bouke Stegenga is net die andere 10% weer eens interessant. Hij deed onderzoek naar depressies en kwam tot een treurige conclusie. Vrouwen op middelbare leeftijd zijn het snelst depressief. Bouke Stegenga, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zijn die vrouwen van middelbare leeftijd zo ongelukkig over? Ja, het zijn voornamelijk eigenlijk uh, levensgebeurtenissen die een hele sterke rol spelen op uh, middelbare leeftijd en dan specifiek in vrouwen. Wat wij hebben gezien is dat uh, mensen tussen de 40 en 50 jaar en dan voornamelijk vrouwen een sterk effect ervaren van uh, levensgebeurtenissen. En daar moet u bij aan denken uh, dat bijvoorbeeld uh, levensgebeurtenissen zoals een, een ernstige ziekte of ongeval in de persoon zelf of in een naaste ervoor kan zorgen dat mensen depressief raken. Maar zij hebben daar dan meer of langer last van dan andere mensen? Nou, we hebben gezien dat het, uh, het effect sterker is. Dus bijvoorbeeld uh, vrouwen hebben dat sterker dan mannen. En mensen van middelbare leeftijd hebben dat sterker dan jongeren of oudere mensen. Ja, dat verschil tussen jong en oud dat is ook wel interessant. Um, mm -hmm. Wat is het verschil tussen jong en oude mensen in depressies? Nou, we hebben gezien, en ook op basis van ander onderzoek, is dat uh, depressie vaak op jonge leeftijd ontstaat. Um, maar over de hele linie, dus over de, de hele leeftijdsjaren, uh, komt uh, depressie gewoon veel voor. Dus op middelbare leeftijd uh, piekt uh, depressie ook. Nu is het ook zo dat op hoge leeftijd uiteraard veel depressies voorkomen. Alleen dan nou spelen vaak uh, chronische ziekten of, uh, of andere lichamelijke aandoeningen een rol. Wat wij nu met dit onderzoek hebben aangetoond is dat voornamelijk de, de levensgebeurtenissen, dus echt de psychosociale klachten voor, ervoor zorgen dat mensen op middelbare leeftijd depressief raken. Wat is het verschil eigenlijk tussen depressies bij jonge mensen en bij oude mensen? Um, ja, dat is zo op het oog uh, moeilijk te zeggen. Uh, we zien wel bijvoorbeeld dat jonge mensen vaak uh, wat kortere en uh, incidentele depressies krijgen. Dus depressies die, die niet heel snel terugkeren. Terwijl Op hogere leeftijd uh, vaak de wat langdurige depressies en de wat, uh, wat meer ernstige depressies uh, voorkomen. Het kan ook uh, te maken mee hebben dat mensen... Uh, bijvoorbeeld al een eerder depressie hebben gehad, uh, op middelbare leeftijd, bijvoorbeeld in hun jeugd. Ja. Kan je het eigenlijk zien aankomen? Het is uh, moeilijk om zien aan te komen. Er zijn natuurlijk wel wat factoren waar wij ook naar hebben gekeken, die wellicht kunnen bijdragen aan, aan het uh, vaststellen van risicogroepen. Dat zijn bijvoorbeeld, ja, waar, waar ik net ook aan refereerde, de, de mensen op middelbare leeftijd. Vrouwen, maar ook mensen die ernstige fysieke ongemakken hebben, die kunnen ook uh, vatbaar zijn voor het uh, ontwikkelen van een depressie. En zit er een plafond in dan? Ben, zijn mensen boven een bepaalde leeftijd dan weer minder vaak depressief? Nou, je ziet inderdaad wel een soort van, van piek. Uh, ja, die begint eigenlijk uh, op jonge leeftijd, tussen 20 en 30 jaar, dan ontwikkelen mensen een eerste depressie. Uh, dit dit stijgt eigenlijk zo door tot op middelbare leeftijd. En vervolgens neemt dat weer af uh, naarmate mensen ouder worden. Ja, Vanuit die vrouwen op middelbare leeftijd en niet vrouwen op hoge leeftijd. U stelt in die proefschrift dat huisartsen veelal een depressie niet herkennen bij patiënten. Wat is hier de oorzaak van? Uh, nou, er zijn eigenlijk verschillende oorzaken die daar aan de grondslag liggen. Uh, dan moet ik moet wel zeggen dat ja, huisartsen uiteraard goed werk erin doen... en dat het vaak moeilijk is om, om uh, dat soort depressies ook te herkennen. We hebben bijvoorbeeld gezien dat um, ja, het is gewoon heel moeilijk is om, om, om een depressie te herkennen... omdat vaak de klachten die patiënten presenteren uh, vaag zijn. Uh, nu is het ook zo dat depressie uiteraard niet de enige aandoening is waarvoor de mensen komen. Of in ieder geval met dat soort type klachten. Uh, en het kan ook zo zijn dat wellicht de huisarts het niet als zodanig codeert. Dus registreert in het systeem. Uh, dus depressieve dus mensen dat hij zegt, nou Deze patiënt heeft stresssymptomen, maar niet zozeer een depressie. Terwijl hij dat wellicht wel heeft. En dan worden de verschijnselen bestreden in plaats van de kwaal zelf? Precies. Ja, dan is het meer zo dat, dat, dat het anders wordt geregistreerd. Uh, en dan kunnen wij het bijvoorbeeld niet terugvinden of de huisarts het ook echt heeft uh, gezien als een depressie. Want wij hebben dat dan vergeleken met onze, onze diagnoses. Uh, dus daardoor is het moeilijker vast te stellen of, of uh, die mensen zijn herkend of niet. Bent u zelf depressief? Ik ben zeker niet depressief. Ook niet geworden van het onderzoek? Dat wel misschien een klein beetje uh, symptomen ontwikkeld. Maar ik ben blij dat dat uh, achter de rug is. en ik, uh, ja, ik ga hier ook zeker mee verder. Nou, als u er vandaag op bent, bent u in ieder geval voor eventjes een gelukkig man. Ja, zeker. Ja, dankjewel Bauke Stega voor uw uitleg over de precisie. Hoe moet de toekomst van Nederland eruit zien? 21 jonge denkers beschrijven in de SC-bundel Dapper Nieuwe Wereld... hun kijk op de toekomst van ons land. Het boek wordt vandaag in Amsterdam gepresenteerd. En één ding is duidelijk, het huidige kabinet moet het flink anders aanpakken. Tens van Tilburg is een van de initiatiefnemers van de bundel en schreef zelf ook een essay. Hij spreekt deze week daarom de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Toets je na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Hallo Mark. Uh, je bent de jonge premier en je hebt een grote verantwoordelijkheid. Het land is in crisis, een financiële crisis, een energiecrisis. De wereld is in een ontwikkelingscrisis. En Einstein die stelde al dat je geen problemen kan oplossen... met dezelfde manier van denken waar ze in zijn ontstaan. En toch omring jij je met oude mannen... als je belangrijkste adviseurs en als je ministers. Mark, waar is het frisse geluid van de jongeren? De mensen die de samenleving van de 21e eeuw vorm moeten gaan geven. Elke crisis is ook een kans, maar die kans moet je wel grijpen. Zonder ideeën kan daar nog geen begin mee gemaakt worden. En daarom hebben wij 21 dappere jonge denkers, twintigers en dertigers... afkomstig uit diverse hoeken van de samenleving, van zakenbankier tot dominee... de vraag voorgelegd, wat moet er op jouw terrein gebeuren? Hoe kan Nederland er na de crisis ook uitzien? De jonge denkers zijn geselecteerd op hun expertise, hun originele visie. Het zijn intelligente, ongebonden mensen met een vlotte pen... Het resultaat daarvan presenteren we vanavond, om 8 uur, in Felix Meritis in Amsterdam. De bundel Dapper in Nieuwe Wereld bevat een rijke staalkaart aan ideeën. Van jongeren die niet zoeken naar zekerheden, maar schetsen hoe om te gaan met de onvermijdelijke onzekerheden. Ze schetsen een nieuwe wereld en treden die dapper tegemoet. Niet vanuit naïviteit, maar vanuit de wetenschap dat we heel veel kunnen. Het resulteert in pleidooien voor vrij verkeer van mensen... gemeentes die hun eigen verkiezingen organiseren. Het zou zomaar weer eens over de gemeente kunnen gaan. En de noodzaak om niet alleen naar economische groei te kijken... maar de kwaliteit van leven voorop te stellen. Dus Mark, kom vanavond vooral langs in Felix Merites om ideeën te denken. En mocht dat niet lukken dan is er altijd nog het boek. Ja, Mark Rutte, u moet dus beter luisteren naar de jeugd. Dank u wel, Rens van Tilburg. Initiatief nemen van de SE-bundel. Dappere nieuwe wereld dat vanavond wordt gepresteerd. Het is zeven minuten voor half vijf. U luistert naar Nu Al Wakker Nederland op Radio 1. Straks gaan we het hebben over het strand bij Noordwijk. Want daar hebben ze een revolutionair nieuw concept. Namelijk dat mensen hun eigen afval opruimen. Dat straks op Radio 1. Maar eerst John Mayer. Dit is Daughters. I know a girl. She puts the color inside of my world. But she's just like a maze, where all of the walls are continually change. And I've done all I can to stand on the steps.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 Drown. And more soldier out But boys won't be calm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 Nederland heeft dit jaar nog 10 miljoen euro voor defensiemissies... maar Ormel verwacht dat er andere middelen gevonden zullen worden... als er niet genoeg geld beschikbaar is voor die termijn. En dan Noord-Korea, want daar eh, zijn afgelopen week raketten afgevuurd... vanaf de Westkust als oefening. Dat meldden meerdere bronnen woensdag tegenover het Aziatische persbureau Jonhap. Volgens bronnen zou de oefening bedoeld zijn... om de nauwkeurigheid van een bepaald type raket te verbeteren. De laatste keer dat er een korte afstandsraket werd getest en afgevuurd... was in juli 2009. Ja, en we blijven in Azië, want in Japan zijn de beurzen inmiddels weer geopend. De Nikkei-index is inmiddels wat gezakt... en staat op 9396 punten, een half procent minder dan gisteren. En tot zover het Nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. En je haalt voor ons al het nieuws bij. Volgend uur kom je weer langs. Heeft u al antwoord op al uw vragen? En kent u dat gevoel dat je een vraag hebt... maar niet weet aan wie je moet stellen? Ja, onze verslaggever Cecile van der Grift die heeft dat wel heel erg vraag, vaak. En zij vraagt zich van alles af... En voor ons gaat ze op zoek naar antwoorden. Een aantal jaren geleden werkte ik in een kledingwinkel. En tijdens het vouwen van kleding viel mij op dat de knopen bij mannenbloesjes aan de linkerkant zitten. En bij vrouwenbloesjes aan de rechterkant. Ik vraag me af waarom dit is. Ik hoop dat wat leerlingen van het Amsterdam Fashion Instituut antwoord kunnen geven op mijn vraag: waarom zitten de knopen bij vrouwen rechts. en bij mannen links? Omdat vrouwen over het algemeen rechtshandig zijn. dus dat is makkelijk voor ons. Zo, dat weet ik echt niet. Dat heb ik nog nooit geleerd, nee. Omdat het het verschil tussen het overhemd is. Even kijken. Links over rechts is een overhemd en link... rechts over links is een blouse. Blues dat is ontworpen door Coco Chanel. En een shirt of een overhemd is bedacht door Pro Brummel. En dat is zeg maar de dandy-stijl. En die hebben bedacht dat het zo hoort. Zo hebben we het geleerd volgens mij op school, ja. Het is gewoon eenmaal de regel van de mode. Misschien dat meeste vrouwen links zijn of zo? Ja, ik denk dat het meer te maken heeft met... Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen vrouwen- en mannenkleding. <laughs> ja, we hebben het wel geleerd, maar ik weet het niet meer. Jammer genoeg konden de leerlingen geen antwoord geven op mijn vraag. Daarom loop ik nu naar de lerarenkamer toe. Waarom zitten de knopen bij vrouwen rechts en bij mannen links? <laughs> Moeilijke vraag. Geen idee. Ik ben in de lerarenkamer doorverwezen naar u. Ik hoop dat u antwoord heeft op mijn vraag. Waarom de knopen bij vrouwen rechts zitten en bij mannen links? Dat is eigenlijk gekomen in de tijd van Napoleon. Want hij had altijd één hand in, uh, in zijn overhemd gestoken. En het is lastig als de knoopjes aan de andere kant zitten. Dus dat is eigenlijk voor de mannen vanaf dat moment eigenlijk standaard geworden. Alle knopen zaten ja. eerst rechts en door Napoleon zijn de mannen dus. hem links gaan dragen. Zo is het. U bent designer van het Amsterdam Fashion Instituut. Waarom zitten de knopen bij vrouwen rechts en bij mannen links? Uh, dit is van, van vroeger, van, van, uh, dat je met de zwaard uh, met de linkerhand eruit haalt. En een vrouw houdt de baby op de rechterhand. Ik heb gehoord dat het was omdat vroeger, vrouw, uh, vroeger werden vrouwen aangekleed en heren deden het zelf. Dus je dat het omgedraaid was omdat het dan makkelijker was voor het dienstmeisje. Intussen loop ik door de PC Hoofdstraat om te kijken of er een kledingmakerij is die misschien het antwoord weet. Waarom zitten de knopen bij vrouwen rechts en bij mannen links? Dat is om het verschil aan te geven tussen mannen en vrouwenkleding. Uh, dus dat is niet alleen handig in een winkel, maar ook thuis in de wasmand. Je zou even naar de overkant kunnen lopen naar Paul Schulte. Dat is een hele leuke coutelier voor dames. En uh, ik denk dat hij misschien nog wel wat dieper kan graven. Inmiddels zit ik te wachten in het atelier van Paul Schulte, Een van de bekendste modeontwerpers in de PC Hoofdstraat. Ik kijk op dit moment mijn ogen uit. Want er hangen hier ontzettend veel mooie jurken. Maar daar ben ik hier natuurlijk niet voor. Ik hoop dat hij antwoord kan geven op mijn vraag. Waarom zitten de knopen bij vrouwen rechts en bij mannen links? Um, dat heeft er naar mijn idee mee te maken met de traditie dat de vrouwen vroeger aangekleed werden. Die hadden een kleedster en die gingen gewoon staan en alles werd voor ze gedaan. En dan is het makkelijker om uh, rechts over links aan te doen dan links over rechts. De experts konden mij geen eenduidig antwoord geven op mijn vraag. Gelukkig zijn ze het wel met elkaar eens dat het iets uit de geschiedenis moet zijn geweest. Maar wat dat precies is, is voor mij nog steeds onduidelijk. Heeft u nu ook een vraag die u zelf niet durft of kunt stellen, laat het ons weten. We sturen als Cecil van de Gift voor u op pad. Ja, dan gaan we het hebben over iets heel anders over afval op het strand. Want gooi uw afval niet op het strand, maar in de prullenbak. Het klinkt zo logisch, maar op het strand van Noordwijk spreekt het helemaal niet voor zich. Wekelijks verdwijnen daar kilo's afval in de zee. Voortaan gaan niet schoonmaakploeg het strand afspeuren naar afval... maar moeten strandbezoekers dat zelf doen. Vandaag wordt in Noordwijk My Beach geopend. Aan de telefoon Margine de Ruiter, organisator van het project. Mevrouw de Ruiter, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, het My Beach strand is het eerste do-it-yourself strand van Nederland. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Uh, nou, My Beach is eigenlijk een, uh, een klein stukje van het strand... waar inderdaad uh, de, de bezoekers zelf het afval opruimen... Het is zo dat je bijvoorbeeld in Noordwijk heb je een heel groot stuk strand van drie kilometer. en een klein stukje daarvan wordt afgezet met elementen, bijvoorbeeld van het recycled stijgenhout. Er komen informatieborden te staan, logopalen, speciale prullenbakken. En de bezoeker wordt dus op de tent gemaakt dat hij op dat stukje strand echt zelf zijn afval op moet ruimen. En de schoonmakers komen daar gewoon niet? De schoonmakers komen er inderdaad niet, nee. nee. Maar waarom zou ik daar dan naartoe gaan als badgast? Uh, nou ja, als bladgaf zijnde uh, kun je denken van, uh, ja, ik vind het zelf ook heel prettig om, om gewoon op een schoon strand te liggen. En bij MyBeach weet je zeker dat dat, dat, dat het geval is. Uh, zeker op Drukke Stranddagen er wordt ook nog wel eens geklaagd dat we, nou ja, dat de prullenbakken overvol zijn en dat er dan afval ligt. Uh, en op My Beach uh, ja, zorgen we ervoor dat het gewoon schoon is en schoon blijft. worden bijvoorbeeld papieren afvalzakjes uitgedeeld door de paviljoenhouders. Uh, om er zeker van te zijn dat, uh, dat de bezoekers voldoende gelegenheid hebben om hun afval weg te gooien. Maar het is toch logisch dat mensen hun eigen troep opruimen? Moet er nou een speciaal strand voor worden gemaakt? Ja, ik vind het wel ook heel logisch, maar uh, in de praktijk blijkt gewoon dat dat gewoon niet altijd gebeurt. Uh, wij hebben sinds uh, 2002 doen wij monitoringen van het strand. Uh, door Stichting De Noordzee worden die gedaan. En daaruit blijkt dat er per 100 meter 400 stukjes afval liggen. En dat aantal is ook niet afgenomen in tien jaar tijd. Het is eigenlijk gelijk gebleven. En ook als je kijkt naar uh, nou ja, afval in zee. Uh, bijvoorbeeld het verhaal van de plastic soep. Er zijn in de wereld vijf plastic soepen. Ja. Dat zijn eigenlijk gigantische uh, bergen plastic afval die in zee drijven. Soms wel ter grootte van een continent. Uh, nou, het is echt een immens probleem. En, en ja, dat blijft ook bestaan zolang er zeg maar, afval uh, ook op het strand terechtkomt en dan in zee weer... Uh, uh, ja, in die plastic soep uiteindelijk beland. Ja, en wordt dat do-it-yourself beat concept volgens u de trend van 2011? Nou, wat mij betreft wel. Zeker weten, ja. Ja, en hoe gaat u ervoor zorgen dat ook anderen dit concept gaan overnemen... Of, of dat u het zelf gaat exporteren op andere plekken? Nou ja, wij uh, we zijn nu inmiddels ook met, uh, met scheveningen in gesprek... om te kijken of we daar de volgende My Beach kunnen lanceren. En uh, uh, ja, sowieso ook met uh, meerdere gemeentes... Uh, uh, ...willen we om tafel om, om ook daar MyBeatje te lanceren. Uh, het is voor een gemeente uh, ja, ook interessant om mee te doen om verschillende redenen... ...omdat het uh, sowieso, hè, nu, zoals nu ik in Noordwijk, daar gewoon uh, extra, ja, zorgt voor extra aandacht. Ja. En um, ja, daarnaast is het ook een, een, een vorm zeg maar, van ja, iets doen voor, voor het milieu, voor een goed doel. Uh, ja, en daar, kan, daar kunnen de gemeenten dan ook een steentje aan bijdragen door... Nou ja, een mybeach in te richten. Um, en ja, het is echt uh, bedoeld als een, als een hip stukje van het strand. Dus dat uh, uh, ja, zou ook meer bezoekers kunnen trekken. Ja, nou ja, in ieder geval nu in Noordwijk. En wie weet in de toekomst ook in Scheveningen of misschien ook op andere stranden. Dus, Klopt. Nou, denk eraan bij het betreden van het Noordzeestand in Noordwijk. Eigen troep, zelf opruimen. En dat in ieder geval op mybeach. Mevrouw de Ruiter van Stichting De Noordzee, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Straks hoort u op Radio 1 uh, hoe het zit met de voetbalclub Den Bosch. Het gaat financieel niet goed met ze, maar sportief juist wel. Het zou kunnen zijn dat de knup sneuvelt. Maar eerst Coldplay. Het is viva la Vida. Vida, Coldplay. En precies een jaar geleden, ongeveer een uur terug, werd op Schevening, op het stand van Schevening dit nummer gedraaid. Want toen werd de VVD de grootste partij van het land. En dit was de overwin het overwinningsnummer. Een uur lang werd het gedraaid. En wat helemaal toevallig is, wat net over stranden. Er is zelfs een clip van, deze, van, van, van dit nummer opgenomen. Ja, Coldplay die heeft dat gevraagd aan Anto Corbijn. De, de legendarische fotograaf en regisseur. En die heeft daar een, een soort tweede videoversie van gemaakt. En die is ook opgenomen op het strand van Scheveningen. En toen werd het strand helemaal opgeruimd, zoals het nu ook in Noordwijk het geval zal zijn. Maar we gaan het hebben over iets wat misschien ook wordt opgeruimd. Dat is namelijk voetbalclub Den Bos. Het had maar een haartje geschild of FC Den Bos was gepromoveerd naar de Eredivisie. In sportieve zin heeft de club dit seizoen dus weinig te klagen gehad. Financieel gaat het een stuk minder met de club. De problemen zijn zelfs zo groot geworden dat de toekomst onzeker is. En dus klopte Den Bos, zoals zoveel voetbalclubs, bij de gemeente aan. Maar die staan niet bepaald te springen om bij te schieten. Een van de kritische bossensta-raadsleden is VVD-fractievoorzitter Ralf Geers. Goedemorgen meneer Gees. Goedemorgen. Uh, u bent zelf niet echt een groot fan van SV Den Bosch? Uh, ik ben zeker wel een fan van voetbal en zeker ook van SV Den Bosch, maar uh, niet als het dan door de gemeente betaald wordt. Nee, want u vindt het niet zo erg als de club failliet gaat? Uh, nou ja, kijk, wij hebben de overtuiging dat een betaald voetbalorganisatie is in principe een private onderneming. En uh, die moet je niet met gemeenschapsgeld... Gaan financieren en zeker niet in deze tijd van bezuinigingen. Dan is het niet te verkopen dat je wel de WMO kort, ja. maar aan de andere kant wel de voetbalclub overeind houdt. Maar het is natuurlijk ook een verschiedene kaartje voor de stad. Ja, dat klopt. Um, maar als je kijkt hoeveel meer Den Bos te bieden heeft, ook op het sportgebied, denk alleen al aan de hockeyclub, denk aan de rugby, aan uh, basketbal, aan flikvlak. Uh, er is zoveel meer dan alleen FC Den Bos dat het voor ons niet. Niet, uh, niet zo'n grote waarde heeft dat wij daar veel geld in willen stoppen. Hoeveel geld heeft Den Bosch Bos nodig? Uh, het gaat enerzijds om het kwijtschelden van de lening van 1,6 miljoen en daarna de aankoop van het jeugdcomplex van 1,4 miljoen, dus in totaal uh, zo'n 3 miljoen euro. En dat is te veel geld voor de gemeente? Uh, dat vinden wij wel en zeker. Het kwijtschelden van de lening, daar zijn wij als CFD principieel op tegen. Uh, dat die lening hebben met een bepaalde reden uh, uitgeleend. Maar dat willen we dan ook wel weer terug hebben. Maar dat zijn ook bedragen die worden bijvoorbeeld uh, ingezet... als er een nieuw Schouwburg moet komen of een nieuw theater. Uh, ja, dat klopt. En uh, dit is niet de eerste keer dat ze de Bons voor ons aan de deur klopt, zeg maar. Dat hebben ze al vaker gedaan. We hebben het stadion al gekocht, we hebben het stadion... Flink verbouwd, flink vergroot. Uh, er zit ook nog een stuk investeringsplan in het reddingsplan uh, om extra sponsorruimte te faciliteren. Dus wat dat betreft heeft de gemeente daar zeker, zeker haar, tool al, uh, haar werk al wel gedaan. Ja. Maar Eens houdt het op. En als het dan het voorstel is om de lening kwijt te schelden, ja, dan kunnen wij er absoluut niet mee instemmen. stemmen. Nou wordt er vandaag gestemd over de kwestie. Uh, wie is uw grote, grootste oppositie in de gemeenteraad? De grootste oppositie, die zit uh, met name bij een lokale partij, het Bos Belang. Die zijn het allermeest voor het subsidiëren van FC Den Bos. Uh, ja. ja. En hoe groot is de grootste kans dat u uw zin krijgt en hoe groot is de grootste kans dat de lokale partijen zijn zin krijgt? Nou ja, kijk, uh, zin krijgen, dat klinkt alsof wij blij zijn dat de voetbalclub omvalt. En dat is het natuurlijk niet. Uh, uh, maar het gaat erom spannen. Ik denk dat het echt, uh, uh, ja, echt kap gaat worden. En hoe staat het college hierin? Uh, het college heeft hele scherpe voorwaarden gesteld. Hij He Heeft heel duidelijk gesteld van echt alles moet, moet weer positief zijn. De, de, dus ook de tekorten over het huidige seizoen moeten weggewerkt worden. En dan, dan kan er eventueel ingestemd worden met die lening. Maar... Uh, of in ieder geval met dat reddingsplan. Steunt u het college daarin? Het college van burgemeester en wethouders? Uh, nou ja... Uh, niet, niet, in het, uh, niet in de zin van het reddingsplan. Uh, wij vinden het goed dat het college streng eisen heeft gesteld. Die zijn wat de VVD betreft ook glashard op het moment dat wij zeg maar niet of die valt dat het reddingsplan wel, uh, wel het zou halen. Dus die voorwaarden zijn glashard, maar de uitvoering daarvan, de, de, de, dus het geld dat wij erin stoppen, uh, die, die lening kwijtschelden, ja, daar staan wij gewoon uh, niet positief tegenover. Maar leidt het dan niet tot een tweedeling in het college? Uh, nee, nee, nee. Wij Want? hebben daar gewoon hele duidelijke afspraken gemaakt. En uh, iedere partij die mag daar zijn eigen keuze in maken. Uh, het is zo'n uitzonderlijke situatie en uh, maakt iedere partij zijn eigen afweging. Maar de VVD heeft deze lijn trouwens ook al jarenlang. Ook bij de vorige twee steunoperaties heeft de VVD aangegeven van ja, uh, voor, voor ons houdt het uh, op qua steun. Ondertussen heeft Bos nog geen week de tijd meer. Uh, 15 juni, dan moeten ze een begroting inleveren bij de KNVB. Als het niet lukt, dan komt er lic licentie in gevaar. Ja, dat klopt. Als je ziet, uh, vorig jaar september waren de problemen bekend. Uh, in principe zou de eerste deadline al eens in maart liggen... dat wij er als raad over zouden spreken. En als je ziet dat het nu al zeg maar, tot half juni uh, gerekt wordt... Uh, ja, dan, dan moet je ergens ook de grens stellen van... ja, jongens, En nu, nu, nu hebben jullie zoveel ruimte en tijd gehad om het te regelen. Nu houdt het op. Dus het is tijd voor de VVD, of in ieder geval wat de VVD betreft, om hard te zijn? Verwacht u vanavond veel boze supporters? Uh, nou ja, kijk, uh, bij een voetbalclub is het altijd emotie, dus ik verwacht wel emotionele reacties. En daarom is het ook belangrijk is dat je gewoon uh, een, een zuiver standpunt inneemt en dat helder uitlegt. En uh, we hebben vorige week al een commissievergadering hierover gehad. En dan krijg je ook wel reacties van, ja, we vinden het absoluut niet leuk, maar we kunnen het standpunt wel begrijpen. En dat moet je volgens mij. Ook zo doen. Je moet het helder open en eerlijk doen en dan, uh, dan wordt de acceptatie groter. Ja, nou vanavond weten we hoe de toekomst van FC Den Bosch dan precies ook gaat uitzien. Hè? Dan wordt hierover gesproken bij, bij jullie in de gemeenteraad. Dankjewel, fractievoorzitter van de VVD, de halfgis. Amsterdam heeft eerder deze nacht het stv stokje overgedragen aan Den Haag. Ja, we hebben het over het openbaar vervoer. Het lag gisteren het OV in de hoofdstad plat. Komend etmaal is dat het geval in de Hofstad. De vakbonden zijn het namelijk nog steeds niet eens met de bezuinigingen van het kabinet. En dus wordt er weer gestaakt. Een van de organisatoren van de actie is FV bondgenoten En Frans Zablewski is bestuurder bij die vakbond. B vakbond. Meneer Zablewski, goedemorgen. Goedemorgen. Dit is alweer dus zo, de zoveelste keer dat de actie wordt gevoerd. Tot nu toe helpt het niets. Waarom vandaag dan wel weer? Wat zegt u? Tot nu toe hebben we al die acties weinig uitgemaakt, weinig geholpen. Gaat dat vandaag anders zijn? Nou ja, tot nu toe. We hebben We nu een eerste stapje van de minister uh, gehoord. Uh, maandag is ze bekendgemaakt dat ze 23 miljoen, miljoen van, die, uh, van die bezuiniging terugtrekt. Ja, dat was in maar totaal... Dat is een 100... eerste klein stapje. Het was in eerste instantie 120 miljoen aan bezuinigingen en de minister heeft nu een stapje gemaakt, die heeft gezegd 23 miljoen minder. Ja. En dat is niet maar goed, genoeg? Dat is, een, dat is een eerste stapje, maar niet voldoende. Uh, dus wij uh, blijven ons uh, verzetten tegen de besluiten van dit kabinet om te, aan te besteden. En met name die bezuiniging, Ja, die hakt gewoon voor de steden ook hard in. Hè? Ja, want dat zijn de twee dingen waar u voornamelijk tegen protesteert, de aanbesteding en de bezuiniging. Wilt ja. u dat die allebei helemaal van tafel gaan? Nou kijk, we hebben het de minister gezegd, uh, trek nou die plannen in en ga ze rond de tafel zitten met de mensen die er verstand van hebben. Want en, je ziet dat, dat bent u uh, zeker? Uh, zegt u? Dat bent u zeker? Nou ja, wij hebben uh, samen met, uh, met uh, de wethouders in die steden en ook met, uh, met de politiek in die steden en ook met de bedrijven in die steden, doorgerekend dat als dit, deze plannen doorgaan, dat 30% van het openbaar vervoer zal verdwijnen in de grote steden. En dat is een... Uh, Financiële economische ramp voor Amsterdam, Rotterdam en ook voor Den Haag. Ja, het Haagse vervoersbedrijf, HTM. Um, wat gebeurt er als er straks een verplichte aanbesteding komt voor het OV? Wat gebeurt er dan met HTM? Nou ja, er gaat sowieso uh, dan 97 miljoen bezuinigd worden, zoals de minister heeft voorspeld. Uh, nou ja, HTM zou in, uh, in andere handen kunnen komen... omdat natuurlijk grote buitenlandse spelers uh, azen op die, uh, op die concessies in Den Haag. Ja. En daar kan HATM kan, het niet van winnen. Die kopen gewoon een concessie en gaan daarna saneren... ...omdat ze het geld eh, ergens vandaan moeten halen of gaan weer eh, later een extra rekening neerleggen bij de overheid. Maar misschien wordt de daar wel veel beter. Nou, dat, is, dat is niet waar. Dat wordt beweerd door... Hoe weet u dat? Door, om, om, Zegt u? Hoe weet u dat nu al dat het niet beter wordt? Nou ja, dat ik zeker dus ik voor werkzaam ben als vakbondbestuur, ...en ik zie welke ellende daar eh, ontstaat als er concessiewisselingen zijn. Mensen worden ontslagen dienstregelingen worden niet uitgevoerd. Hè. Men, men doet wel alsof er overal weer volgens dienstregeling gereden wordt. Maar ik heb andere ervaringen. Dus uh, uh, de heer Hettega van Arriva en consorten die roepen van... Uh, als ja. wij het doen gaat het veel beter en wordt ook goedkoper. Dat is echt vouwkul. Ja. Maar ondertussen voert u actie tegen bezuinigingen... waarvan u nog niet weet welke gevolgen dat zal hebben. Ja, wij weten of, of, we wel. Of dat bijvoorbeeld banen gaat kosten. En zo, ja, 500 banen bij HTM. Dat, dat weet we al precies. Dat is gewoon bekendgemaakt. De directie heeft ons vorige week geïnformeerd, er gaan bij HTM uh, 500 banen verdwijnen, er verdwijnen bij, uh, bij de RIT 1300 banen, en verdwijnen bij GVB waarschijnlijk 1500 banen. We hebben het hier over 3000 arbeidsplaatsen. En naar die aanbesteding dan? Ja, dat, dat is de van die aanbesteding. Ja, maar dan hangt het toch ook af van welk bedrijf dat overneemt? Nee hoor, want die, die bezuinigingen, die reorganisaties die vinden plaats. Uh, maar voordat er wordt aanbesteed. Omdat die, die stadsregio's, eh, Amsterdam, Rotterdam en eh, de regio Den Haag, ja. heeft die bedrijven al bezuiniging opgelegd op dit moment vanaf 1 januari 2012. Oké, okay. en dan iets anders. Hè? Er wordt vandaag dus in Den Haag gestaakt. Gisteren was het in Amsterdam en de Amsterdamse VVD-wethouder, nota bene, die, die staakte mee. Maar die zei ook tegelijkertijd: Dit is wel erg vervelend voor al die reizigers die hier de dupe van worden. Wat vindt u daar eigenlijk van? Maar nou, dat ben ik met hem eens. Wij vinden het ook vervelend. Wij doen dit niet voor ons plezier. Maar kan het dan niet op een andere manier? Nou, alles kan op een andere manier. Maar we hebben, kijk, we hebben de minister nu al een paar keer de gelegenheid gegeven om uh, echt in te gaan op onze wensen. En ook echt in te gaan om het uitnodigen om ons te gaan praten. Dat heeft ze nu toe geen gevolgen aangegeven. Een beetje onfatsoenlijk vinden wij. Dus we zouden het, de minister ook met deze zelf... weer op willen roepen. Maar vindt, ik zelf... maar vindt u het zelf ook niet wat onfatsoenlijk dat al die reizigers gewoon niet normaal kunnen reizen omdat u zo nodig moet staken? Nou, weet je, wij, vinden niet, wij vinden niet zo nodig zaken, maar als wij niet zaken... dan krijgt die reiziger straks een uh, uitgekleed openbaar vervoer voor ze kiezen. Waardoor die vroeger van huis moet en laat thuis is om op, op tijd te zijn... Door de frequentie van, uh, van het aantal uh, bussen en metro's uh, al teruglopen. Ja. Dus de reizenwereld, dat doen we het ook voor. We doen het voor ons, voor de reizigers, en voor de kwaliteit van de stad. Okay. En gisteren in Amsterdam werd ook nog eens de automobilisten dupe ervan... ...omdat uh, plotseling al die bussen op de snelweg gingen rijden met 30 km per uur. Dat gaat u in Den Haag niet weer herhalen, toch? Nou ja, uh, je weet maar nooit. U gaat ook daar het verkeer weer platleggen? Nee hoor, nee hoor. Ik zeg, dat uh, zul je mij niet zeggen. Ik zeg je weet maar nooit. Kijk, ik heb... Uh, ik heb niet 2200 HTML's aan een touwtje, dus als er mensen bij zijn die vanuit uh, een ludieke actie organiseren, uh, nou, dat, kan ik, dat kan ik niet uh, uh, uh, tegenhouden, maar, maar, maar ik hou het niet vanuit. Maar wees dus even eerlijk, u vindt dat toch ook niet ludiek, het is toch gewoon vervelend? Wat zegt u? Het is toch niet ludiek, het is gewoon vervelend? Nou, het is ook vervelend dat ze mijn bedrijf 500 mensen uh, hun baan dreigen te verliezen... en dat 30 van het openbaar vervoer nog, uh, gaat verdwijnen. Dat is heel ja. vervelend. Nou, daar maakt u zich in ieder geval weer hard voor. De stakingen van het openvervoer zijn vandaag dus de hele dag in Den Haag. En morgen gaat het estafette stokje nog eens worden doorgegeven aan Rotterdam. Dan wordt daar 24 uur lang gestaakt. Frans Zablewski van vakbond FNV-bondgenoten, zeer veel dank. Wethouders, wethouders uit heel Nederland verzamelen zich vandaag in het Gelderse Ulft. Daar bespreekt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het bestuursakkoord... waarin de kabinetsplannen staan. De kans is groot dat het akkoord wordt verworpen en dat zou een unicum zijn. Dit tot groot genoegen van de SP. Zij protesteerden in Ulft ook tegen de geplande bezuinigingen. Het wordt een ludieke actie waarbij hongerige wethouders terecht kunnen... in het tentrestaurant achter de geraniums. Tweede Kamerlid Sadet Karrebeluut zal daar aanwezig zijn. Mevrouw Carabulut, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat alle carte bestellen bij Achter de Geraniums? Nou, Dat hebben we eigenlijk uh, gisteravond al gedaan. Um, daar was, uh, waren de eerste congresgangers al bijeen om te dineren. En uh, al de eerste gedachten met elkaar te delen. En daar hebben wij uh, inderdaad Achter de Geraniums uh, water en brood geserveerd. Want als deze plannen doorgaat, dan uh, is dat wat uh, mensen met een arbeidsbeperking krijgen. Uh, water en brood en belanden Achter de Geraniums. Ja, want vandaag begint die campagne, dan uh, in ieder geval een ULF. U heeft er blijkbaar al wat eerder uh, ja. bij mogen zijn. Ja. Het is even een van de vele protesten tegen bezuinigingen. Ja. Um, we kunnen toch uh, eigenlijk nergens op bezuinigen... Uh, als je ze onderhand op mag geloven? Uh, zeker wel. Um, maar um, dat zijn politieke keuzes waar je op bezuinigt. En uh, wij zeggen, uh, dit gaat om honderdduizend mensen... die in de sociale werkplaatsen... Uh, ...heel hard werken voor een fatsoenlijk salaris. En wat het kabinet met deze bezuiniging uh, wil... ...is de banen afpakken en de inkomens afpakken. Uh, en bieden deze mensen die juist kansen verdienen... ...eigenlijk alleen maar armoede en een levenachtig geraniums aan. En daar passen wij voor. Wat welke categorie mensen vallen maar... precies in die 100.000? Uh, dat zijn mensen met een arbeidsbeperking... ...die dus uh, in de sociale werkplaatsen werken. Dat is een beschutte werkplek... En um, wij zeggen uh, waarom op deze mensen bezuinigen? Waarom op de jeugdzorg bezuinigen? Waarom op de zorg voor onze ouderen bezuinigen? Dit zijn niet de mensen die de crisis hebben veroorzaakt. Dit zijn ook niet de mensen um, uh, waarop de bezuinigen valt. Uh, haal uh, het die rekening van de crisis voor een deal gewoon ook meer bij de banken. We kunnen op de FIDA-subsidie bezuinigen. Er zijn echt wel alternatieven. Alleen moet je dat politiek ook wel willen. Ja, het kabinet stoelt natuurlijk op een uh, meerderheid... Ik zag dan een jaar geleden. Denkt u dat het nu anders is? Dat er een meerderheid is die u steunt hierin? Nou, in ieder geval weet ik dat uh, vandaag... en dat bleek gisteravond ook al uh, bij het uh, eerste uh, protest... Uh, heel veel gemeenten, heel veel wethouders... Uh, en echt niet alleen maar van de SP, maar ook van de VVD en van het CDA dit hele foute plannen vinden... omdat zij straks uh, met de gebakken peren zitten. Uh, dus dat protest is heel breed. Uh, ik denk dat vandaag dat akkoord... wat het kabinet denkt gesloten te hebben... verworpen gaat worden ja, door gemeenten. Dat is het bestuursakkoord. Daar gaan wethouders over stemmen vandaag. Ja, ja, inderdaad. En dat betekent dus uh, dat wethouders zeggen... Uh, sorry, maar deze plannen uh, die gaan zo ver. Hier gaan wij niet aan meewerken. En dat betekent gewoon dat het kabinet daar totaal geen draagvlak voor heeft. Ook als je kijkt naar hoe ligt dit soort plannen dan onder de Nederlandse bevolking. Dat zet, dan zeggen het overgrote deel echt van uh, links tot rechts. Ja, maar sorry, je moet mensen niet onder het minimumloon laten werken en handen af van de sociale werkplaatsen. Dus het kabinet, ik hoop dat ze zich dit aantrekken en heel snel met alternatieven komen. Kunnen gemeentes dat wel eigenlijk maken? Want ik hoorde afgelopen zondag minister Don zeggen van gemeentes moeten zich niet bemoeien met het rijksbeleid. Ja, Donner die heeft echt um, uh, eigenlijk uh, gemeentes een beetje bedreigd. Hè. Die zei, nou... Als gemeenten dit niet doen, dan uh, wordt het een drama. Het land wordt onbestuurbaar. Maar gemeenten die zeggen terecht op hun beurt... Ja, maar meneer Donner, uh, kabinet, u geeft ons er zoveel taken bij. U geeft ons er honderd taken bij. En dat moeten wij uh, met honderd keer zoveel minder geld doen. En dat kan gewoon niet. Uh, u heeft het over uh, papieren, cijfers. Wij hebben het over echte mensen die straks werkloos worden. Het was een dus, loosregement uh, van denk, de minister. Ik denk dat het heel onverstandig is uh, van Donner om uh, gemeenten te bedreigen. Ik zou het um, heel verstandig en wel zo sociaal vinden van het kabinet... om nu eens echt te gaan luisteren naar gemeenten... en al die mensen uh, die uh, nu aan de slag zijn. De jong gehandicapten, de mensen uit de sociale werkplaatsen... Ja, want hoe, hoe ernstig is deze bedreiging eigenlijk? Hoe groot is de kans dat uh, die 100.000 mensen waar u het steeds over heeft... Uh, hier last van gaan krijgen? Nou, heel groot. Kijk, de bedoeling van het kabinet is dat uh, door deze uh, bezuinigingen door te voeren... Um, er 60.000 plannen minder komen in de sociale werkplaatsen. Dat zijn er nu ongeveer 9.000 voltijds. Dat moeten er 30.000 worden. Dus 60.000 schrappen. Daarbij gaat het kabinet uit... Uh, dat deze mensen, maar ook uh, jong gehandicapten, uh, aan de bak komen. Dus aan een reguliere baan bij de werkgevers. Mensen die dat kunnen, dat willen wij ook. Maar het kabinet heeft vervolgens geen enkele baan geregeld... Uh, om een voorbeeld te geven, werkgevers. Maar 4% van hen, dus 96% niet, heeft jong gehandicapten in dienst. Dat gaat dus niet vanzelf. En als je zegt, wij willen streng zijn richting de mensen met een arbeidsbeperking die dolgraag aan de slag willen... dan kun je het niet maken om dan geen afspraken te maken over banen... maar wel te zeggen, we gaan de banen die er zijn schrappen... en we gaan mensen onder het minimumloon werken. De staatssecretaris, uh, de Krom, maar ook Dommer... die gaan ook echt niet voor een loon onder dat minimumloon keihard werken. We hebben hier fatsoensnormen, niet voor niets. En uh, het kabinet mag eigenlijk mensen met een arbeidsbeperking niet op deze manier discrimineren. Want dat is het wat er gebeurt. Maar het kabinet heeft tot nu toe ook bij bijna iedere bezuiniging tot nu toe het al een beetje teruggedraaid. Ze dus nee, is niet helemaal zo hard op bezuinigd als ze vooraf gezegd hadden. Ja, en dat komt ook omdat ze, uh, ja, sorry dat ik het zeg, maar dat uh, blijkt ook wel weer gewoon met hele slechte en vaak super asociale plannen komen. En uh, ja, uh, mensen komen daartegen terecht in verzet. Dus heeft het idee uh, wat mij dat, uh... betreft belanden deze pl plannen dan ook gewoon in de prullenbak. En u heeft ook het idee dat uw protesten wel helpen dan? Zeker, absoluut. Kijkt u uit naar het unicum vandaag, dat wellicht gemeentes tegen het kabinet gaan stemmen qua bestuursakkoord? Ja, en daarom ondersteunen wij hen ook van harte. Uh, en ik denk dat we de krachten moeten bundelen met gemeenten, uh, met mensen uit het hele land. Uh, en uh, dat we dan echt sociale plannen moeten afdwingen. Want wij hebben wel onze alternatieven. En het kabinet moet ook luisteren naar al die mensen die zeggen dit is een slecht plan. Ja. Het VNG-overleg waar gestemd wordt over het akkoord vindt vandaag plaats in het Gelderse Ulft. SP-Kamerlid Zadet Kerbeluut hartelijk danken. Ja, onze eerste uur van nieuw wakker Nederland zit er vrijwel op. We gaan zo even uit voor het NOS journaal van 5 uur deze ochtend en dan zijn we weer bij u terug. Voor wakker Nederland, omroep WNL.